Zelstra ziet nu mogelijkheden om de premies omlaag te krijgen... in overleg met de sociale partners. De internationaal hoofdaanklager van het Rode Kmer tribunaal in Cambodja vertrekt. Het is de Brit Andrew Cayley. Hij heeft om persoonlijke redenen zijn ontslag ingediend. Cayley was vier jaar hoofdaanklager. Hij zegt te hopen dat het VN-tribunaal... zijn financiële problemen snel te boven komt. Volgens de VN komt de Cambodjaanse regering... zijn financiële verplichtingen niet na... Het tribunaal is opgericht om rode Khmer-leiders te vervolgen... die in de jaren 70 een schrikbewind over het land voerden. Daarbij werden naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen gedood. Burgers zullen gaan merken dat gemeenten de komende jaren fors moeten bezuinigen. Er dreigt een tekort van ruim 6 miljard in 2017. Dat betekent dat er fors gesneden moet worden... in zaken als groenvoorzieningen, buurthuizen en cultuur... Onderhoud aan wegen blijft liggen en sportclubs zullen een grote beroep op de leden moeten doen. Dat blijkt uit universitair onderzoek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De grootste pijn zit bij de sociale sector, want daar gaat het meeste geld in om. Gemeenten krijgen extra taken van het Rijk, onder meer in de thuiszorg en de jeugdzorg, terwijl er ook extra bezuinigd moet worden. Rafael Nadal heeft de finale van de Open Amerikaanse Tenniskampioenschappen gewonnen.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 Dit is Radio 1, EO, Dit is De Nacht, met Saskia Weerstand. Ja, u luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. Het is eventjes na drie uur en we gaan het hebben over gewoontes. En dat is naar aanleiding van een Chinees schip... dat, onderweg, dat momenteel zelfs onderweg is naar Rotterdam, maar dan via de Noordpool. En dat is eigenlijk helemaal nieuw. Dat is een uh, traditie die dan helemaal doorbroken wordt. Want normaal varen ze natuurlijk altijd uh, onderlangs richting ons land. En deze keer gaan ze het helemaal anders doen. En ik ben op zoek naar uh, uw gewoontes. Dingen die u gewoon op de automatische piloot doet en achteraf denkt... hè? Huh? Had ik dat nou al gedaan? Of niet? Ja, dingen die gewoon uit gewoonte gebeuren. Er zijn natuurlijk heel veel uh, trekjes en heel veel uh, gewoontes. Dus daar gaan we eerst eventjes naar luisteren. Ik bijt namelijk nagels. Ja, ik weet het vreselijk. Mag je het doen? Maar ja, ik doe het toch. En er zijn er heel veel die je doet. Ja. Uh, hoe ga jij het opbrengen om, om dit door te zetten? Kopje koffie, sigaretje erbij. Weet het u wel eens in uw neus? Ik vind het smerig. De ingesleten gedragspatronen. Ja, en in de studio heb ik Lisa Lusink. Ik kondig u net al verkeerd aan. Hè? Ja, dat zal mijn vader niet leuk vinden als hij luistert. Sorry, maar ze gewoonte, <laughs> ik las er zo overheen. Hè. Nee, hey, jij bent gespecialiseerd in gedragsveranderingen. Ja, dat klopt. Ja, ik heb uh, sociale psychologie gestudeerd met als master gedragsverandering. Dus hoe krijg je groepen mensen van A naar B? Met behulp van psychologie. Oké, okay, en daar komen dus ook heel veel gewoontes om de hoek ja, kijken. Ja, echt ons gedrag wordt voor het grootste deel gestuurd door onbewuste processen. We denken dat we heel erg uh, rationele wezens zijn, maar eigenlijk is het grootste deel uh, zijn we ons helemaal niet bewust van. En ook de keuzes die we maken, waar het net al in het vorige uur over ging, uh, de keuze voor onze supermarkt of de producten die we daar kopen, dat is niet allemaal helemaal rationeel. Daar speelt heel veel omgeving en andere factoren rol bij. Oké, okay, en uh, nou als we dan toch over gewoontes hebben, mag ik dan heel brutaal vragen, heb jij ook. Uh rare gewoontes? Het zou wel zijn wat zijn te... als ik zou zeggen, nee, nee, nee, ik niet. De rest van de wereld wel, <laughs> maar, ik, ik, maar niet. Ja. ik niet. Nee, ja, ik heb ook hele slechte gewoontes. Ik zit bijvoorbeeld altijd een beetje aan mijn vingers te plukken en daar was ik me eerst helemaal niet bewust van, maar toen uh, moest ik een presentatie houden voor een grote groep. Mm -hmm. Toen werd dat gefilmd en zag ik mezelf de hele tijd plukken met mijn vingers en mijn nagels tegen elkaar. Heel erg irritant. Dus mm. dat probeer ik mezelf af te leren, maar dat lukt nog niet helemaal. Dus uh, gelukkig is hier geen webcam. Mm. <laughs> of toch wel. Ja hoor. <lacht> Radio 1.nl, <lacht> Kijkt u allemaal mee. Ik doe het waarschijnlijk onbewust. Als ik heel druk in gesprek ben, dan heb ik het alweer niet door dat ik het doe. En ja, dan ga ik erop letten ook. Dat ja, is ja, fijn, ja, ja, ja, ja. <lacht> dan wordt het alleen maar erger. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want is dat ook zo? Als je erop gaat letten, wordt het alleen maar erger? Of nou ja, is dat juist goed? Het wisselt heel erg, want als je ongemakkelijk wordt, ga je het dan juist weer doen. Maar als je heel erg concentreert, kan je het niet doen... Mm -hmm. Maar zo lang hou je dat niet vol. Je hebt gewoon niet genoeg breincapaciteit om voortdurend uh, de aandacht erbij te houden. Ja, precies. Ja. Dus dan uh, verleid je weer in een soort van gewoonte. Ja, dan ga je weer automatische dingen doen. Ja. We hebben vannacht ook live muziek. En uh, dat komt van de band Sir James. En uh, er zijn al twee leden aangeschoven. Frank en... Tommaso? Ik... Tommaso. Tommaso, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Zie je. ik zie mijn gaat, naam. Hè? Ja, oké, okay. heel goed. Tommaso. Ik schrijf er straks een ootje bij, dan, uh, dan, dan zeg ik het voortaan goed. Hé, hey, uh, welkom. Bedankt, het is ook zijn... heel leuk dat we hier mogen zijn. Ja, nou, dat is goed om te horen. Er zijn nog meer bandleden die zitten nou, op die de gang. Ja, die laten wijselijk uh, weg. Want uh, je hebt er net al gemerkt, er werd heel hard gelachen om dingen. Dus, uh, ja, jullie, jullie zaten weg. in een goede vibe he, met z'n allen inderdaad <laughs> ja, tijdens ja, het ja, ja. ja, Nou, dat is toch goed, heel veel lol hebben. Zeker, zeker. Nou, je moet de nacht een beetje doorkomen samen, toch? Ja, dat is ook ja. zo, ja. <laughs> dus jullie maken er gelijk wat leuks van. Jawel, wel. Hé, als band, als muzikant, uh, hebben jullie dan ook rare gewoontes? Als band? Uh... We doen wel, uh, nou ja, ik, ik telt het nog steeds als je met een groep... Is dat een groepsgewoonte dan? We hebben wel dat we een soort van groepsknuffel doen voor, elke, voor elk optreden. <laughs> en dat iemand, meestal ik, dan iets... Uh, Pseudo, uh, uh, een soort jel. Uh. Ja, een soort jel. Ja, ja. Nee, dat kan ook een gewoonte zijn als is je dat er... altijd standaard doet. Maar je denkt er waarschijnlijk wel over na. Je zegt wel even, jongens, we doen hem meer Ja, even. jongens, we gaan het nu even maar doen. Ja, dus, dus dan ben je het wel bewust. Uh. Dat is, is minder een automatisch gewoonte. Zeg maar. maar gewoonte is echt onbewust. dus Ja, vaak ben je er niet bewust van. Tenzij je het wil veranderen dan. Of iemand vindt het irritant en wijst je er steeds op. Want wat is het verschil tussen een verslaving en een gewoonte? Nou, dat is, ik weet niet de officiële definitie, maar wat ik. Ik kom denk, namelijk alleen maar op verslavingen. <lacht> ja, ja. dat dus, dus klinkt heel stom. Maar... Ja. ja, roken inderdaad. Ja, koffie. koffie. Ja, koffie. Dat ja. Nou, ja, dat heeft ook heel veel raakvlakken met elkaar. Maar volgens mij is het verschil met een verslaving dat je er echt last van hebt en dat je er echt niet zonder kan. En dat het echt heel veel moeite kost. En een gewoonte ben je vaak niet eens bewust van. Dus uh, nagelbijten is ook oh ja. een. Maar dat is dan nu niet echt een verslaving. En op je telefoon kijken, dat is ook een gewoonte. Op je telefoon kijken, elke keer mm. even Facebook checken, ja. dat is ook een gewoonte. Maar kan ook zeker een verslaving worden, ja. Het ja, zit heel. Dus denk, een verslaving is, denk ik, meer dat je er echt last van krijgt. En je omgeving er ook last van krijgt. Mm. Verslaving is volgens mij wat heftiger. Maar ik weet niet of dat de officiële definitie is. Maar ik heb het idee dat het gewoonte is, zeg maar, dat het een ander eerder opvalt dan jezelf. Dus ja. misschien kunnen jullie over elkaar, want jullie zitten waker ja. in de band, Frank en Tommaso, en daar ga ik het goed zeggen vanaf nu, <laughs> zien jullie bij elkaar gewoontes of trekjes waarvan je zegt, hé, hey, dat is me wel eens opgevallen. Oh man. Het kunnen uh, hele kleine dingen zijn. Ja, dat is de goede. Daar ga ik even voor nadenken. Ja? Hebben we ja. een wachtmuziekje? Ja. <laughs> nee, jullie mogen er zeker even over nadenken. Nee. Dan kom ik er zo weer op, op terug. Um, maar als band, jullie doen die hak uh, zeg maar. En dan uh, spreken je ja, een het paar... Ja, het is puur een manier om even uh, samen in geconcentreerd te raken of zo. Oké, okay, dat is wel echt even een serieus momentje. Het is niet zo'n jouw Ja, jou, jou, jou, je hebt of... het al gemerkt? We zijn heel lollig uh, met elkaar de hele tijd. <laughs> dus we hebben echt een moment nodig om heel even te concentreren voordat we het podium op gaan. Oké. Okay. Ja, en het is wel zo dat wij, wij kennen elkaar al heel lang. Dus we zijn al een jaar of zeven eigenlijk samen muziek aan het maken. Ik ken hem zelfs al van de basisschool. En dan krijg je op een gegeven moment bepaalde gedragsdingen die heel erg erin sluipen. Dus dat je inderdaad de oefenruimte binnenkomt en voor je het weet ben je een uur aan het koffie drinken en aan het praten en een biertje aan het drinken. Terwijl bij bandjes waar je wat korter bij speelt is het, is het dan... ...automatisch iets professioneler, zeg ja, nou maar. Ja, ja, dus jullie zijn vooral heel erg van de gezelligheid ook. Ja, per ongeluk. Naast ja, dat kan na. er echt insluipen, ja. Dat je ja. Dat je, je, je twee uur repetitietijd uh, reduceert tot een <laughs> half uur... ...omdat je gewoon ja, met elkaar gaat zitten praten. En ja. Maar wel gewoonte heel gewoonte efficiënt repeteren daarna, ja. nou, hoor. Ja, ja absoluut, dat absoluut moet dan, hè. <laughs> dat, ja. <laughs> dat moet dan wel anders, anders hou je niks meer over, natuurlijk. Ja, ja en, en, en uh, als wij schrijven, we, um, dan, dan drinken wij heel veel... Dat doen we altijd s'nachts. Het is heel raar dat we, we, gaan, we beginnen altijd om een uur of tien met schrijven en dan gaan we tot een uur of vier zitten schrijven met heel veel, heel veel middelen erbuiten. dat hebben we eigenlijk. Dat verslavingen? Hebben we, nee, ja. Ja. ja. Maar ik neem aan dat dat alcoholische verslavingen ja, ja, ja. zijn. Nee, geen nee coffeeen, we gaan. enorm of... aan de drugs dan? Ja. Maar dat is helemaal niet waar. <laughs> maar, maar dat, en dat doen wij gewoon. Terwijl ik doe, als ik met andere mensen schrijf, doe ik dat helemaal niet. Maar dat, ja, dat hoort er dat gewoon. Dat is gewoon. En we doen nooit het over gehad, pas achteraf dat we die lege kratjes zien en dat we denken, oh. Ja, okay. als, je, als je al je liedjes gaat terugdenken, <laughs> dat je denkt, oh ja, die hebben toen, dat was ja dat was toen in Groningen, s'nachts. Het oh, was laat. En oh, dat was, <laughs> dit hebben we ook echt heel laat opgenomen. Oh, heb, allemaal gewoonte alle... gewoon. Ja, ja, allemaal, die uh... die ben stil, dat doe je dan met z'n allen. Ja, maar, ja, ik vind het grappig. Het werkt, ik ga het straks ons. horen aan jullie muziek. Ja, ik ben benieuwd of ik op ja, terug kan luisteren. Er dus. ja. is hier geen bier, dus maak je geen zorgen. Nee, nee maar aan het tekst dus. Kijken of daar nog ja, uh, ja. iets van klopt zou, zeg maar. Nee, heel leuk. Jullie gaan inderdaad zo meteen spelen. Hé, hey Lisa, even um, naar de luisteraars toe. Misschien zit iemand in luisteren en denkt, gewoontes, gewoontes. Nee, nou, ik heb geen idee of ik gewoontes heb. Heb jij een lijstje, een paar voorbeelden? van je zegt, nou, dit zijn wel echt een paar opvallende gewoontes. Dat mensen denken, oh die ja, iedereen die herken wel herkent, wel. bedoel ja. je? Nou, um, we hebben de neiging om omhoog te kijken als we nadenken. Daar ben je je niet bewust van, maar dat doen heel veel mensen. Dan doen kijk we dat je ook nog met, met een omhoog? reden? Of? Ja, volgens mij helpt het je met nadenken of zo. Er is wel een reden waarom we dat doen, maar ik heb hem even niet paraat, Maar we doen iets, we zoeken iets. Of zo. En daarom kijken we dan omhoog. Okay. Of... Um, Vaak, vaker op het knopje drukken bij het stoplicht. Omdat je dan, dat doe je eigenlijk automatisch, maar alsof het dan sneller gaat of zo. Mm. Uh, wat uh, ook heel veel mensen doen en waar ik nogal allergisch voor ben, is de kraan laten lopen terwijl standen poetsen. Oh, ja. nou, dat doe ik ook altijd, sorry. Ja, kijk, mijn vriend deed dat. Dat is niet meer jouw vriend. Nee, maar, dat was snel. je ja, wel Heel snel. Jawel, maar gewoon dus kun je ja, oh, ja, oké. Okay. Hoe heb je hem en, dat en, afgeleerd? En je nou, dat is begonnen met dat ik elke keer die kraan uh, dichttikte. Oh, als, ja. want, oh, ik vind dat gewoon verspilling. Dus ik sta er dan echt zo bij. Van, uh, ja. Maar en, dat is wel echt onderbewust inderdaad. Echt ja, een gewoonte. Ja. ja, en zonde vind ik dan. Het is dus, zeker zonde. Ja. Ja, ja. Ik kijk weg als ik lieg ja dat, meer, dat, doen, dat doen heel veel mensen ja, maar doe je eerst, dat eerst het zeggen eerst, en dan ja heel iets zo wegkijken ja, ja dat, is ook, dat is de truc oh je ligt ook ja. <laughs> nee maar dat is de truc inderdaad om uh, leugenaars te herkennen ja oh, dat is echt uh, dat is uh, iets opzij de ook. eerste fout die je ja. maakt dus. ja op je ja. neus zitten is ook zo'n uh... beginnersfout oh, ja. van leugenaars of je telefoon ja. pakken dat ja. en dat is dan <laughs> ook weer gewaand op zich. maar dus <laughs> dat was dus onderbewust maar daar kwam je later achter dat die telefoonpakken nee, of dat nee, nee, dat je dan wegkijkt. Dat je denkt, oh, ik keek weg toen ik loog, zeg maar. Maar dat ja. was ook onderbewust. Ja, dat viel me laatst op. Ik was iets aan het zeggen dat het niet waar was tegen iemand, <lacht> die is namelijk niet genoemd. En, en toen dacht ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? En <lacht> toen keek je heel naar je schoenen het, en ja. omhoog. En, ja. Ja, oké. Okay. Ja, daar ben je dus wel achter gekomen. Ja. Maar ga er nu ook iets aan doen? Um, ja. Maak je een hele slechte leugen naar anders. Ja, nu wel. Ja. Nou, als je er heel opvallend wat aan gaat doen, wordt het ook niet beter. Ja, dan ga je heel geforceerd. Uh, ja. nee, dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Ja, dat ja. Weet niet. Maar dat is wel grappig wat je net zei... over dat op het knopje drukken bij het stoplicht. Ja. Ik was daar echt uh, fan, fan van. Want dan ja. dacht ik, dan gaat hij sneller ja. op groen. Ja. Totdat iemand zeg maar zei... Elke keer als je drukt, dan gaat dat zeg maar... Omdat, <laughs> Achteraf denk ik pas, laat ik helemaal nergens op. Maar <laughs> ik heb het wel in één keer afgeleerd. Oh. Want iemand zei... Um, Elke keer als je drukt, dan gaat hij zeg maar weer opnieuw van... oh, er staat nu pas iemand. Oh. En dan gaat het dus langer duren voordat het stoplicht op groen gaat. Er was waarschijnlijk gewoon iemand die zich daar enorm aan irriteerde... Yeah. die ja. achter mij stond, waar ik zo op dat knopje stond te drukken. Ja. En sindsdien heb je het niet meer gedaan. Nee, want toen Dag heb ik heel lang gedacht van... oh, dat is dan, denkt het stoplicht... Van, oh, dat, ja, stoplicht denken denk denk al niets. <laughs> <maar>. <laughs> en bij wijze van. <laughs> uh, Streindeuren of liften. Ja, ja, ze hebben nu ja. zo'n wachtlichtje... Uh, en dat helpt ook wel, want dan zie je dat... Oh, dat vind ik heerlijk. Ja, dan is je seintje gewoon ingegaan en dan weet je... dan Amsterdam is zelfs een klokje gewoon, dat telt af. Ah, kijk. Ja, Utrecht ook inderdaad, die telt zo af met bolletjes. Dus dan kan je bij al gaan fietsen, omdat je weet dat... Ja, dat je dan wel. Je gaat het steeds verleggen, Ja, dat is wel waar inderdaad, dat doe ik ook. Want als hij op vijf stipjes staat, dan weet ik dat er geen auto meer komt. En dan, ja. Nou ja, u hoort het thuis, we hebben het over gewoontes, over rare gewoontes. Daar kunt u ook over meebellen en aan de telefoon hebben we Jan Flippo uit Hoge Heide. Ja, dat klopt. Goeienacht, heeft u ook rare gewoontes? Nou, een rare gewoonte. nou... Ik weet niet of het raar is, maar het is mij opgevallen als ik uh, mijn eigen aanklee, dat ik bijvoorbeeld een, uh, een broek aantrek... dat ik eerst mijn linkerbeen in de broek zweef... Ja. En, en dan past mijn rechterbeen. En als ik mijn uh, sok aantrek, dat ik altijd eerst mijn linker sok aantrek. Ja. En uh, ja, ja, mijn schoen ook, dat ik altijd eerst mijn linkerschoen neem. Dus het begint altijd rechter. links. Ik zit ik stond tussen even na te doen of dat ik mijn broek aan... Maar volgens mij doe ik het, B bent doe u, ik u het bent gewoon u, rechts om om. Of bent, u links? Ik? bent u rechts of bent u links? Wat is dit? Bent u rechts of bent u links? Qua handigheid ben ik gewoon rechtshandig. Nou grappig, maar dat is dus onbewust doet u altijd... Alles eerst met links. Ja. Leuk. ja dat, en hoe kwam je daar achter eigenlijk... dan? Ja dat. <laughs> ja, dat... Ja, dat... Nou, eigenlijk gaat het onbewust, waarschijnlijk. Eigenlijk gaat het heel onbewust. Dat dat, dat viel me. Nog. Daar ja. zit een kink in de kamer. Nee. Ja. Ja. Een tijdje geleden viel me dat ook. Ik denk ja. Ja, daar denk je ook niet meer over na. Als je je broek aantrekt, dat gaat ook automatisch. Ben je niet heel bewust bezig met welke zal ik eerst doen? Dat doe je gewoon automatisch. Dus dat is wel een goed voorbeeld van automatisch gedrag, inderdaad. Hm. Dat is gewoon zo'n automatisme. Hè? Ja. Maar heeft je dan nu ook dat u dan opstaat en denkt, nou, vandaag doe ik het gewoon op met rechts? Is rechts ja. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat zei een beetje te klungelen. Ja, waarschijnlijk dat... als je dat nu gaat doen, kost dat extra moeite, want dat is geen automatisme. Ja. Grappig. Maar gelukkig is het geen hele schadelijke. Nee, gewoon. ik wou net zeggen, het is niet iets waar, wat heel ernstig is, hè, waar u echt vanaf wilt ofwel. U vindt het, ja, het gewoon grappig. Nee, ik geloof niet dat ik, uh, ik, ik. Ik vond het gewoon grappig om te vertellen dat ja. mij nou opviel. Ik kijk soms vanmorgen ook, uh, Nou ja, vannacht ook op. Ik moet straks gaan werken. Ah. En ja, doe ik me uh, uh, ja, slippers aan. En ik doe altijd. Eerste link. Maar eigenlijk op. toen nu ja, eerst mijn slipper aan en dan mijn rechter. Ja, nou, ik vind het, ik vind het uh, grappig. Bedankt voor bellen, Jan. Oké. Okay. En werk ze straks. Ja, dank u. Ja, rare gewoontes. Dus. U mag ook bellen als u thuis zit. 0800 1121. Uh, of gewoon een gewoontes natuurlijk. hoeft niet altijd raar te zijn. Zeker niet. Maar uh, gewoon uh, uh, uh, dingen die u zijn opgevallen. Zo valt het mij op als ik fiets dat ik altijd met mijn trapper in het midden van een put uit moet komen. Waarom? Oeh. Ik heb geen idee. Is dat niet gewoon een dwangneurose? Nee. Nou, zo één heb ik er ook wel. Ik uh, ging uh, vanmorgen, wou ik ook al zeggen, uh, vannacht toen ik uh, wegging hier naartoe, ging nog even brood smeren. Ik dacht, doe alsof ik ga ontbijten. Maakt allemaal niet uit. En ik strijk altijd de boter heel neurotisch recht af. Ik vind het ook heel feint als iemand in de boter gehakt heeft. <laughs> dat dus zodra dat, zodra dat gebeurt is, ga ik er weer... Ik denk niet eens over na, maar mijn boter is altijd helemaal glande. Nou, <laughs> dan ben ik straks zo meteen na de muziek benieuwd... Uh, wanneer het inderdaad nou echt een dwangneuroze wordt... of dat het gewoon een gewoonte wordt. Want dat, dat vind ik dan wel weer interessant om uh, te horen. Maar eerst muziek. It's a There's a fraction too much friction, yeah Oh yeah It's a very old problem Tim met Fraction Too Much Friction van uh, hier op Radio 1. Uh, bij dit is de nacht. En in de studio, uh, die zit inmiddels helemaal uh, vol ook. Want ik heb uh, de band Sir James te gast. Goedenacht nacht nog steeds. Hallo. <laughs> ja. En ik heb ook uh, Lisa Lusink hier aan tafel. En, uh, ja. En We hebben het over uh, rare gewoontes. Ja. Of gewoontes, überhaupt ja. gewoontes. Ja, ja. Ja. Met je been in de linkerpijp en dan in de rechterpijp. Ja, dat heb je niet door. Nee, nee Ik ga het morgenochtend proberen, denk ik. Kijken wat je doet. En wat je doet, ja, want je oh, doet iets. wat ik in principe hier, dus dan... Ja. Dat is oh, straks ga je. Ja. Ik gaat het zo even proberen. Ja, voor tijdens het onze... nieuws. Ja. Ja. Nou, dat is wel spannend. Dan ben ik wel benieuwd wat er uitkomt. Hé, hey, ik vroeg jou voor de plaat. Wat is nou het verschil tussen inderdaad een dwangneurosie of een gewoonte? Want ik heb dan dat ik met mijn trapper bij... Uh, bij ja. de put moet uitkomen. Ja. Nou, als dat nou niet gebeurt, is het geen drama, vergaat de wereld niet. Maar toch nee, wil precies. ik het heel graag doen. Nou, ik denk maar... dat daar het verschil ook in zit. Als het een drama is, is het een dwangneurose, denk ik. Want uh, maar ja, als jij dan met die trapper, nou ja. Prima, als je dat steeds wil doen. En ik met mijn boten ach, laat ons lekker. Ja. Maar als we daar echt, als je dagelijks leven erdoor beïnvloed wordt, dan is het uh, ja dan heb je er last van en moet je er wat aan doen. Dus is echt een tik wordt, zeg maar ja. zo. Dat ja. je echt terug moet fietsen. Anders dan. Ja. ja, want dan gaat het je leven beïnvloeden. En dan uh, ja, kan je niet meer normaal functioneren. Dus zolang het je leven niet beïnvloedt, kun je eigenlijk alles wel. Ja. Van blijven doen. Ja. Tenzij andere mensen last hebben van je gewoontes. Ja, ja dat kan natuurlijk ook ja. nog. Ja. Hey, uh, uh, jullie van de band, uh, Frank en uh, Tommaso. <laughs> ik blijf niet elke keer kijken naar die extra O die ik heb opgeschreven. <laughs> Doe ook een, een, een extra A nog. Tommaso. ja, ja oké, okay. heel het. goed. <laughs> Tommaso. ik we schrijf nog er wel. een extra A, ja, A bij. Hey, ik vroeg jullie, hebben jullie al gewoontes van elkaar uh, gegaan? Ge... Oh ja, daar zouden we over na zeggen. Is dat jullie gewoonte? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Weet jullie dat? We, we, ik, ik denk dat wij dat niet echt... Ja, ik weet het, ik weet het dan van mezelf. Ja, hij heeft een hele leuke gewoonte. Nu wijst je naar de toetsen is? Ja. nee, Jij loopt altijd weg tijdens repetities om te gaan roken. Ja. Midden ja, in de repetitie. Ja, en dat, dat, dat, dat is een gewoonte die wij geaccepteerd hebben. Maar altijd. Het is altijd. Ja, we zeggen er, er was een moment aan het begin dat we samen speelden dat we er iets over zeiden en nu is dat weg. Want dat doet hij gewoon en ja Dat is het. Maar nee. hij zegt het niet. Hij loopt gewoon weg zeg ja, maar. Dus dat maar, wat raar. Er aan? was een tijd dat hij, nee, hij zegt het en hij gaat weg. <laughs> er was een tijd dat hij tijdens repetities standaard op de grond ging zitten als de repetitie langer duurde dan tien uur s'avonds. avonds. Dus, dus het is best opgeknapt. Ik vind het een hele charmante gewoonte, dus ik heb ze niet. Nee. Ah, is hij, is er, hij, hij is er niet blij mee, maar nu je het inderdaad tot een compliment omvormt... vindt hij het ja. toch wel weer leuk. Ja. Weer ja. Zo, zo ja. werkt dat dan ook. Ja, het is zo jammer. We hebben hem geen microfoon gegeven. Hij kan zich niet tegenspreken, dus we gaan er maar gewoon vanuit dat het waar is. Hey, maar is, is roken een gewoonte of is dat een... Ja, ja, roken, is vaak, gewoon, wel, roken of... is vaak wel een verslaving. Want bij roken heb je ook een lichamelijke reactie. dat als je stopt, dat je ook echt uh, er last van krijgt. Maar het is ook heel erg gewoontegedrag. Want uh, de meeste mensen roken altijd op vaste momenten. Als ze hun bed uitstappen, doen sommigen het al. Of misschien nog wel in bed. Ja, ik vind het echt heel erg smerig. Ja, ja, of uh, op de wc. En mijn vader rookte vroeger als een en die rookte werkelijk waar, overal. Ik zat ook als klein meisje in de rokerscoupé. <laughs> ja, heel gezond. Maar dat, dat, dat, roken is wel een hele slechte gewoonte. En het lastige bij gewoontes, je weet dan dat het heel slecht voor je is. Het kost je geld, de andere mensen belasten. Nu mag je het ook nog eens niet in de kroeg doen, dan moet je naar buiten. Mm. Maar toch blijven heel veel mensen doen en dat maakt het vaak wel. Ja, het is gewoon een verslaving. Ja, dus komt niet zomaar vanaf. Nee, en dat is dan weer dat is dan natuurlijk wel weer een verschil dan verslaving yeah. of gewoonte. Ja. Yeah. En ik, als je dan, ik had vroeger dat ik alles wat ik deed twee keer moest doen. Oeh. Maar ik had daar geen last van. Nee, ik vond dat ja. prima. Maar dan, als ja. ik mijn hand opstak, dan, dan deed ik dat nog een keer. Ja, dat is. Is dat een gewoonte? En een, een licht neurotische tik denk ik. <laughs> een licht neurotische gewoonte. <laughs> ja. Ik ben nog steeds op zoek naar wat gewoonte je, je is. want het klinkt niet... vrij positief, maar ik kom op niks. Nou, gewoonte is iets wat je automatisch... is ook uh, lichtelijk, neurotisch, vind ik zelf. Ja. Ik doe dat ook. Ja? Ja, ik doe best veel eigenlijk. Kijk, je hebt toch wel wat uh, <laughs> Ja, Maar dat zijn dus gewoonten. allemaal. Maar ik ben op zoek nou, naar Gewoonte gewoonten. is wat je onbewust doet zonder erover na te denken. Dus het kost je geen moeite. Je hebt geen capaciteiten voor nodig om het te doen. Dus het, ja, het gaat gewoon. Dus je hebt het ook niet nodig eigenlijk. Dat nou, zou ik wel uh, het is wel heel handig dat we die gewoontes hebben, want we hebben gewoon, we kunnen niet overal bewust over nadenken. Als je over elke stap die je zet bewust moet nadenken, dan ben je helemaal kapot. Oh, ja. Denk maar aan toen je voor het eerst ging autorijden. Dan kostte elke handeling van het autorijden enorm veel moeite. En dan moest je ook nog over je schouder kijken. Oh nee, juist niet. Dat is alleen met vrouwen, toch? Nou, vooral bij mij. Ja, ik, <lacht> nee, bij het ik ben hier met de auto gekomen. Ja. <lacht> maar op een gegeven moment is dat... Je helemaal automatisch, en dan kost je dat geen capaciteit meer. Dan is het eigenlijk een gewoonte geworden. Dan weet ik wel een gewoonte van onze band. Ik woon samen met de bassist van onze band, mm -hmm. en die als die binnenkomt, altijd wat hij ook heeft gedaan, welk uur van de dag het ook is, zet hij meteen muziek op. Ja, altijd. Direct. Oh, ja. ja, en ik doe de, ik, ik, heb, ik heb dat nooit ik heb gedaan eigenlijk, wat ik nee. heel jammer ik vind het heel leuk dat hij dat doet. Ja. En hij zegt ook gelijk, oh ja, ja. dus hij herkent het Altijd ook. Altijd meteen ja. muziek. Ook als ik gewoon als ik binnen zit en ik zit op de bank te werken en hij komt binnen, dan zet hij muziek aan. Gewoon ook al ben jij. In ja, maar iets dat is dat dat heel fijn, want ja. het verandert meteen de sfeer in de ruimte en ja. het geeft lucht. Dat is een positieve gewoonte. Nou, dat, dat, ja, ik, ik heb dus een positieve associatie bij het woord gewoonte. Dus maar is dat dan een, ja, een gewoonte of een ritueel? Ja, zitten we daar. We zijn hier ja, om chaos te scheppen, toch? Ja. Jij moet uh, wat worden wat scheppen wat en moet wij chaos. <laughs> je ja, nee. mag, sorry. Precies. Het is ook gewoon halfjes nachts <laughs> Ja, precies. Ja, we hebben deze band speciaal ingehuurd. Inderdaad, om mij om, nee, nee, helemaal <laughs> niet. Nee, maar, nee, dat is denk ik gewoon een gewoonte van ons. <laughs> om er ah. een beetje chaos van te maken. Ondertussen komen we achter steeds meer rare gewoontes van jullie. Ja, ik ga stoppen nu, denk ik. Ja, je wil je in toch een beetje... Politiek verantwoord vanaf hier. Ja. Ik ben wel hey. een gewoonte die heel veel muzikanten hebben toch wel wat te laat komen zo nu en dan. Yes. Hebben jullie dat als ja, beheeld? Ja, ik, ik heb bed. dat heel erg. Ik kan ik kan het, krijg het niet voor elkaar. Ik ga zo dan neem ik het me voor en dan ga ik weg, kijk op de klok, denk ik. Ik had er Kom, ook moeten zijn. Nou? Ja, en dan ja. snap ik niet hoe het komt dat die klok nu alweer daar ja, is. Nee, maar ja. dat begrijp Geen... ik helemaal. Ik heb precies hetzelfde. Terwijl en ik hij zeg altijd ook altijd. altijd... Ralf, niet hij, Ralf. Ralf mensen zien altijd niet Ja, nee, ja. ja. De, de, dat bassist. de bassist. Ja. Ja, die ook muziek opzet altijd. Als die ja. komt, die jongen. Nee, maar ik, ik, ik, ik kan me daar helemaal in vinden, want ik zeg altijd... Oh, ik heb straks haast. Ja. En dan zegt iedereen straks. Gaan we het wel niet nu, nu, nu al haast? Ja, dat, dat, dat is een gewoonte. Ik heb inderdaad, dan denk ik, ik moet op zoek. Maar je vindt het dan ook dus weg. ook niet en... zo erg. Als je het echt zou willen veranderen, dan kan dat wel. Ja, ik vind het ja. helemaal niet erg. Ik vind het ook nee, helemaal precies. niet <laughs> erg om ergens te laten Maar binnen Andere te stappen. mensen vinden het dus wel. Fashionably ja. Ja. Is... Ja. ja, maar dat, dat is het vooral inderdaad. Je stapt een vergadering binnen de rest en ik, Hè, vervelend, tijd te laat. En ik zeg gewoon, oh sorry. En ik ga zitten en kan me er ook niet echt aan storen. Maar, maar hebben nooit boze mensen aan je broek? Ja, jij bent een, jij bent een aantrekkelijke vrouw, ja, precies, ja. Ja, precies, dan krijg je dat. Dat is wel een verschil, hoor. Die kunnen meer maken. Ik lach heel lief en ik heb dan een foto gemaakt op mijn Instagram van een, van een brug die open staat. Dat gaat oh, ja. al heel lang op mijn telefoon. Dat doen jullie ook altijd. Je hebt zelfs je excuus al klaar. Ja, ja, ja, ja. Of gewoon met een grap binnenkomen, dat krijg je nooit voor elkaar. Ja. Nee, ik ja, heb één foto, die toe. heb ik gewoon standaard op mijn telefoon. En dan is het gewoon, sorry, dat stond open en dan, ja kom je toch weer meer weg, denk ik. Nee, ja, ja, ik, voel, ik heb me wel een paar keer in een hele officiële meeting... dat ik dan denk, oh, dat kan eigenlijk echt niet. Maar het is, ja, het is echt een gewoonte. En ja. Volgens mij zit dat weer ja, in het familie. Het is een slechte gewoonte. Het is een hele slechte ja. gewoonte. Ik heb laatst ja, een onderzoek gelezen... dat die mensen, jullie dus, er ook niet echt iets aan kunnen doen... omdat er iets in de hersenen anders is. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar oh, een yeah. aantal vrienden van mij gingen <laughs> dat heel erg op Facebook zetten. Ja, van, uh, ja, is het ligt <laughs> niet aan mij. Ja, ik heb het niet goed gelezen... want ik vind zelf laatkomers ook vrij irritant. Ja. Dus ik dacht, ja, ja... Slecht excuus, maar er was, er was een artikel wat rondging. Dus... Ja, er is een man oh. in Schotland... en die is uh, gediagnosteerd met de terlaatkomstziekte. Ah, kijk, en dat, dat is, was het waarschijnlijk. Ja, ja, ja, die, ja. Uh, die bedenkt dus echt elf uur van tevoren. Ik moet daar straks zijn. En die gaat dan echt alles plannen om daar op tijd te zijn. Maar het lukt hem niet. En hij is dus nu ook echt. Ja, hij is dus echt uh, door de dokter gewoon gediagnosticeerd met de te laat komen ziekte. En iedereen inderdaad die dat las, die net als ik en die net als Frank, altijd te laat komen, ja. die zei: dat heb ik ook. Zie je wel? Ja, maar ja, dat uh, helaas. Dat is toch niet helemaal waar. Het oh, Is nee. zo zielig als je zo je best doet, elf uur van tevoren plannen en dan, dan ben ik, is het moment daar en dan. Ja. Ja. Ben er weer niet ja, maar hij kwam ook ja. niet een beetje te laat. Hij kwam echt uren te laat. <laughs> Ik kan al vijf uur het lezen. <laughs> dat, oh, was, ja, dus hier ja, ja, dat was een ander probleem. Dat valt hartstikke mee dus bij mij. Hey, Sir James, we hebben jullie hier niet alleen uitgenodigd om te praten over gewoontes, maar mm. oh, ja. ook om een muziek te maken. Ja? Dat, dat zit ook dat in jullie natuur. Daar he? zijn we beter in, denk ja. ik. Ja, hoop ja, ik. ik. Dat oh, hoop, ja. Ja. We gaan het zo meteen horen. <coughs> hey, um, wat gaan jullie als eerste voor ons spelen? Het eerste liedje dat wij gaan spelen heet In the First of Light. In the first of life. Waar ja, gaat het, wij, over? Uh, het gaat over. Weet u dat nog? Waar, waar Heimwee. Ja, ja. Wanneer is dat geschreven? Dat is geschreven vorig jaar, uh, tijdens een schrijfsessie in Groningen. Daar, daar, onze drummer komt uit Groningen en zijn moeder heeft daar een verlaten, ja, verlaten huisje. Verlaten omdat het de, als het vakantie is, het verlaten en dan gebruikt. maar het is, het is niet verlaten. Er is ook niks omheen. Als je daar zit, hoor je, ja, ze nu dan een geit. Dat klinkt alsof. Het, je hoort daar geit te dat is echt waar. Dat is echt waar. Dan zet je s'nachts te schrijven. En dat is een geit. Het heeft niks met dat lied te maken. Wij, wij, wij, gaan, wij gaan daarheen soms een week om te schrijven. En dan uh, rond, ja, rond het kampvuur met, ja, met, met elkaar. En, ja. Met biertjes. Romantisch en klinkt dat, hè? Ja, ja. ja, ja en dan, nou, ja. ja, dan schrijf ik een lied over. over ja. dit, dit, dit, dit gaat eigenlijk echt over heimwee naar, naar verloren liefde. Gewoon puur liefdeslied. Een puur liefdeslied. Nou, Denk ik. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Ik, uh, we ga gaan het doen, hoor. Dat gaan we nu doen. Ja, ja. ja, ja. ga jullie gewoon... Jij praat uh, hem even vol en dan, ja, dan, dan gaan we lopen. <laughs> het is een heel eind lopen ook, dus ik ga er een heel lang verhaal van maken. Sir James hier in de studio. Jullie kunnen ook meekijken. Radio 1.nl, daar is uh, de webcam. En als het goed is, uh, zie je dan dat de hele studio vol zit. En uh, ja, dan gaan we nu luisteren naar de live muziek van Sir James. Als ze klaar voor zijn. The first of life With the glass still calm I prepared our talk Well I can tell a hell of a story Her name reminds Over Shakespearean play And as he resides An honest lady keeps her secret Ja, ik doe maar een solo applaus, nee. zo, uh, maar het is wel heel erg gemeend hoor. Nee. Hé, hey, te gek. Live muziek uh, Sir James, jullie blijven gelukkig nog even. Hè. Nog uh, drie nummers gaan jullie voor ons spelen hierna. Nou, ja, kijk, dus dat is uh, hartstikke fijn. We hebben het over gewoontes. Uh, uh, ja, uh, Rare gewoontes, hele normale gewoontes. Uh, dingen die we misschien onderbewust doen. En dat is natuurlijk heel erg lastig, omdat ze vaak onderbewust zijn valt het ons ook niet altijd op. Dus uh, misschien moet iemand anders het eerst uh, vertellen aan ons... voordat we dan denken, hé hey, ja, dat doe ik inderdaad altijd. Maar uh, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Misschien weet u wel wat uw gewoontes zijn. Ik heb aan de telefoon Flin. Goeienacht. Goeienacht, hallo. Hi. Wat, uh, uh, wat zijn uw gewoontes? Uh, uh, mag ik allereerst uh, even bedanken voor... Uh... Dit een mooie uitzending en voor de vlotte presentatie, nou. complimenten daarvoor. Dank u wel, dat is leuk om te horen. Oh. Oké, okay. nee maar uh, ik, ik wil het eigenlijk hebben over uh, um, de verschillen tussen mijn man en ik als wij allebei een lunchbox hebben. Ja. En we zijn op een dagtochtje of zoiets, iets dergelijks, weet je wel. Mm -hmm. En, en dan zitten daar, en, dan is het altijd een vast assortiment. Er een zo'n kinderbanaantje in, zo'n mini-appeltje, zo'n klein margarijntje, uh, mini-kwaakje, boterham, uh, stukje komkommer en, en noem maar op. Allemaal van die kleine dingen, zo'n lunchbox vol. En dan staan we, zitten we allebei ergens op een bankje dan... Um, aan het strand, of weet ik veel waar. Mm -hmm. En dan, dan is het altijd vaste prik dat mijn man het in een bepaalde volgorde opeet. Echt waar? Precies ja. dezelfde volgorde elke keer weer? Ja. En dat doet hij op zijn werkdagen, want uh, op zijn werk neemt hij ook zijn lunchbox mee. Dat doet hij ook op dezelfde volgorde. En mij maakt het niet uit of ik met de banaan begin of met boterham. Yeah. Maar hij staat een vaste volgorde. Uh, en vindt die man en, het dan ook vervelend als het zeg maar, anders gaat? Of doet hij dat gewoon niet? Dat is gewoon. Nou, uh, kijken als er geen keuze is, als er geen. Uh, geen um, hoe noem je dat? Als de vaste ingrediënten daar niet in zitten, dan maakt het hem ook niet zo veruit. Oké. Mijn man is überhaupt zeer flexibel wat eten betreft, maar het valt mij op dat hij ze altijd op die manier opeet. En ik denk van, waarom doe je dat zo? Ja, dat past mij het beste. Ja, dat vond ik apart. En heeft u zelf ook gewoontes? Ik heb zelf ook gewoontes, ja. Uh, ik, ik merk bijvoorbeeld voor mezelf dat ik uh, onder de douche... Um, als ik krab met weet ik veel benen scheren of wat, wat je allemaal moet doen... Mm -hmm. um, dat ik altijd mijn haar als laatste was, mijn hoofdhaar. Oké, okay. mm -hmm. dat is altijd standaard ja. helemaal aan het einde. Dat is allemaal aan het einde, ja. En is er nog een reden voor of is dat ook echt gewoon onderbewust? Dat is... Uh... Er ook zo in, in gekroven, Maar ik, ik, ik merk gewoon voor andere mensen, zoals sportschool of zo, die mm -hmm. gaan gewoon, uh, huppakee, onder de douche staan en beginnen meteen met shampooeren En ik doe gewoon het haar het laatst, het hoofd Oké, okay, nou nee, dat is wel grappig dat u die gewoonte heeft uh, ontdekt eigenlijk. Het, het is wel ja. grappig, want u begint over de douche en dan denk ik inderdaad, hé, hey, daar heb ik inderdaad ook allemaal vaste gewoontes, ja. dus, hele volgorde. Eerst mijn ja. haar in de zeep en dan ga ik de, weer ja. andere dingen. En dan moet mijn haar nog in de crème spoeding. Er zit een heel ritueel eigenlijk als ik ja. dan inderdaad aan het douchen ben. Het is wel grappig dat u dit dan nu zegt. En dan maar dat denk je, je normaal natuurlijk helemaal niet over na. Dan doe je dat nee. gewoon. Ja. ja, normaal inderdaad zat allemaal zo op een rijtje. En dan weet ik precies. Ja. Oh, nu moet ik dit flesje, nu ja. ik dit stukje. En dan ja. uh, grappig. Uh, bedankt voor het bellen, Flynn. Leuk om ja, te horen. Ja, heel graag. Ja, en fijne uitzending verder. Dank u wel. En uh, fijne oh, nacht. Okay. Ja, de eens graag. Dank. Ja, gewoontes. U mag ook inbellen als u zegt van nou, ik heb ook wel gewoontes. Het, het is grappig, want elke keer als ik inderdaad weer een onderwerp hoor, dan gaat er weer een belletje rinkelen. Dan denk ik, oh ja. ja, wacht, daar heb ik ook wel een gewoonte in. En daar eigenlijk ja. ook wel, en daar ook wel. En hebben jullie dat ook hier aan tafel? Ja, met eten bijvoorbeeld. Eten. Nu het net over lunch ging en zo, dacht ik van ja, als ik bijvoorbeeld uh, naar een restaurant ga, ik bestel een toetje. Weet je wel van die toetjes waar je waarin je vijf niet kan voor mensen die niet kunnen kiezen dat je vijf oh, verschillende ja, ja, ja, ja. krijgt dan zie ik ze zo liggen en dan bewaar ik degene waarvan ik denk dat, dat de lekkers is de ja. lekkerste oh ja die ja. bewaar ik als laatst uit gewoonte ik doe dat ja. ook inderdaad ja. ja of ik neem eerst overal een klein hapje van dan weet ik zeker dat dat de lekkerste is En dan... <laughs> Eet ik het in die volgorde op, ja. inderdaad. Heel ja. beredeneerd wel. Ja, ja, ik heb eigenlijk bewust bewuste gewoon. Nee. Ja. Nee. Of, of, of gewoon beleg. Ik eet ik bijvoorbeeld een rijstwafel altijd met ja. paté en hagelslag. Eeuw. Ja, dat vind ik ook een hele vreemde... Nu, <lacht> ik heb het gevonden. Dat vind ik een hele vreemde gewoonte. <lacht> ik doe dat in echt al jaren. Ja, dat, je, ja. Hebt, je hebt wel vaste dingen die je erop doet, waarschijnlijk, ja. inderdaad. Ja. ja, dit is... Ja. Je moet eens proberen Ik In combi thuis. ook? Ja, dus ja eerst, eerst dat, ja, dat is uh, de erop, en dan die ja, toch? Oh, die heb ik nog niet gehoord. Dat, al al klinkt al, al, echt, dat klinkt echt heel, heel vies. Ja, ja. Maar... Ik hoor dat vaker terug, maar je moet het dus proberen. Ja, ja. nou, ik neem me mee. weten wat je dit? vond. <laughs> hey, als je nou echt definitief wilt breken met je gewoontes, dus als je er echt last van hebt, dus dan kun je ook een privécoach uh, inschakelen. En een heel bekende coach is Rad Milo Soda, en die hebben we aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenavond. Dank Saskia. Hij, jij, jij hebt onder andere mensen met extreem overgewicht om hun eetgewoontes te doorbreken? Ja, dat uh, hebben jullie allemaal kunnen zien. Hè? Ja. Dat, uh, dat komt heel vaak voor, bij, bij ons gedrag en gewoonte. Ja. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Dat is heel vaak een vraag. En, uh, uh, is het een uh, gedrag die we vaak uh, uh, onbewust doen uh -huh. of is het emotionele gedrag? Ja. Of uh, gewoonten, dus moet je daarna nou vragen. Uh, Verslavingen, uh, of is het een verslaving? Hè? Mm. Heeft, dus... u, heeft u zelf als, uh, als, als coach ook uh, slechte gewoontes of gewoon gewoontes waarvan u zegt, nou, daar wil ik eigenlijk ook wel vanaf? <laughs> ja, ik stond net even te luisteren naar jullie en ik denk van, uh, nou ja, ja, ja je staat bijna, ik sta bijna nooit stil bij. Mm -hmm. uh, maar maar niemand zei net van jullie, nou, als ik ga tanden poetsen, dan laat ik een water uh, yeah. even lopen. Oh ja. Yeah. Mm -hmm. En ik mij, als ik het opsta dan ga ik eerst het water laten lopen bij de douche. Net zo van oh ja, dan moet het warm worden. Oh. En dan ga ik even plassen en dan denk ik, oké, okay, dan moet ik gewoon een douche. Ja. Oh. <laughs> dat denk ik niet. Nou, maar dat, dat Die kan erop. veranderd worden. Ja. Nou, dat is weer, weer een gewoonte waarbij mij een belletje gaat rinkelen... dat ik denk, oh ja, dat doe ik eigenlijk ja. ook. Ja, want... Heel ja. slecht. Hey, mensen komen bij u om echt uh, ja, gewoontes te doorbreken. Is dat nou echt moeilijk? Is dat echt, uh, of is dat gewoon erop wijzen van, oh, dit, dit is je gewoonte... dus daar moet je mee breken? Of zit er echt nog veel meer theorie achter? Nou nee, ja, het ziet het er zeker. zeker het is, er zijn milde effecten die die bijwoorden, mm -hmm. die je dan. Uh, ja, de, kijk eens. Als je naar obesities kijkt, dan is het wel een een, een verslaving uh, uh, gewoonte die eigenlijk uh, we, uh, ja, onbewust doen, maar dan wel. Uh, dat heeft te maken met emoties die bijwoorden. Vaak noemen we dat als emotieheters. Mm -hmm. En uh, ja, het is, het is een gedrag die je moet uh, doorbreken. En eh nee. uh, en, en de gedrag die je dan aan, nu aan de, gedrag die je aanleert, die moet je ook gaan trainen. Uh, dat zie je heel vaak uh, bij mensen die gaan dieet volgen, die zeggen van oké, okay, um, dan ga doe ik dat voor een tijdje omdat ik wil, uh, ik wil een aantal kilo's afvallen. Mm -hmm en dan is het uh, mensen gaan veel te extreem vaker uh, een, een diet volgen die gewoon niet uh, te voilaan is mm -hmm. dan uh, dan behaal je wel je doel maar vaak is het dan ben je zelf helemaal uitgeput ja. en uh, voordat je weet kom uh, ben je weer terug in jouw, uh, in op jouw gewicht en dat zie je dus wel bezig. dat is ook wat er gebeurt en uh, Eigenlijk is het een lifestyle die wij mensen leren: uh, hoe gezond je kan eten, hoe je gezond kan bewegen, om ervoor te zorgen dat je dat levenslang kunt uh, volhouden. Ja. En het gedrag die je dat aanleert en die patronen die je dat breekt, ja, die moet je kan blijven trainen. Het is niet zo, oh ja, we hebben nu een jaar aan televisie gedaan mm -hmm. en nu hebben we het gewicht gehaald en uh, is het mooi. Uh, dat, dat, dat gaat me nu voor, voor de rest van de leven uh, lukken. En dat, dat, dat, dat is best heel moeilijk. Dat, dat gebeurt dus niet zo. Dat zou je, je levenslang moeten blijven opletten wat je eet. En levenslang moeten uh, gaan bewegen. En ervoor zorgen dat je een, een gezond gewicht uh, behoudt. Mm -hmm. Spreken die mensen ook die jij gecoacht hebt, zeg maar, dan na een tijdje weer? En uh, nou dan ja, zien ik heb dan of het die... nog lukt? Ja. Ja, ja ik heb uh, eigenlijk... Uh, wat toen bij de eerste uitzending hadden we dus niet, halverwege de, de, uh, de filmen, hadden we dus niet door dat, nou ja, de, de gedrag die we dan, de, of, of in ieder geval de, de, de, hoe ik met de mensen ben toen voor van start gegaan, dat was gewoon eigenlijk uh, toch weer aan de extreme kant, want je gaat die mensen wel uh, behoorlijk uh, belasten. Ja. Dus we dachten oké, okay, dan kom je dus achter dat je toch een, een psychologische begeleiding heeft nodig. En dat er toch een nazorg nodig was ja. om deze mensen nog af, nog een jaar uh, te volgen. En dat doen we dus. We, we hebben dus de, het eerste jaar is het intensief trainen. Daarna hebben we nog een jaar uh, uh, zorgen dat nazorg zodat deze mensen krijgen nog een coach voor een jaar en de psycholoog. En dan wordt het langzaam afgebouwd. En dan is het na twee jaar moeten ze cellen zelf, zelf verder uh, doen ja En dan zie je nog, nog steeds je dat die mensen terugvallen. Ja. Hoe moeilijk dat is. Ja, ik zie Lisa hier ook uh, hard knikken, ja. inderdaad. Ja, wat, uh, wat Red net ook zei. Het zijn vaak ook extreme gevallen waar het dan bij ja. OBIS om ging. Uh, mm. Dus die gewoontes zijn ook inderdaad gekoppeld aan emoties en... en uh, een hele levensstijl die uh, ja, veranderd moet worden. En je ja. hele omgeving speelt daar ook een rol bij. En alles wat je doet moet je dan veranderen. En dat kost gewoon tijd. Ja, dus ja. Het is echt inderdaad gewoon door tijd... en door ja. gewoon tussen patronen te doorbreken... Ja. Uh, kun ja. je je levensstijl aanpassen ja. en ja. veranderen. Ja. Ja. En daar heb je soms anderen bij nodig... die je dan continu weer even erbij halen... omdat je er gewoon snel in vervalt. Ja. Zeker als je het moeilijk hebt. Want het is een moeilijk traject. Dus je zal het heel vaak moeilijk krijgen. Hm? Ja, klopt. En... Je wij zeggen het altijd van, nou ja, zorg dat wel dat je omgeving dan gaat veranderen, wat de mensen dan, ja. de mensen wie je dan omgaan, dat dat je dan die gaan ondersteunen en vrienden, familie, ja. mensen met wie je dan sport en die kun je dan ondersteunen. Maar het blijft strijd, het blijft ja. strijd. We bepaalde ja, dat is toch een soort verslaving als je kijkt naar rokers of naar, naar drinken of drugs drugsgebruik. Het blijft, uh, blijft een moeilijke methode. Ja. Het is moeilijk, iets moeilijk. Dus jij uh, zegt eigenlijk als je dus echt van je gewoontes af wilt, uh, doe het dan met hulp en vertel het ook vooral aan vrienden en bekenden, zodat die jou daar ja. ook op kunnen wijzen en uh, daarbij kunnen steunen. Ja, zeker. Ja, en verander je, je gedrag, je patronen, doorbreekt die. Ja. Hoe lastig soms ook. Ja. Nou ja, ik vind het uh, uh, uh, uh, mooi en ik ben echt blij dat je die mensen ook kan helpen. Want het zijn echt extreme veranderingen gewoon. Dus dat is uh, natuurlijk uh, erg fijn. Uh, ja. be bedankt voor... Uh, ja, graag gedaan. Het is bijdrage. heel bijzonder dat we dat kunnen allemaal doen. En toch laten zien dat we deze doelgroep ook kunnen helpen. En, ja. en dat, uh, het is in Nederland steeds groter probleem. Het is... Uh, ja... En eigenlijk moeten we met z'n allen bewust mee omgaan. En jullie hadden net in uitzending over de supermarkt. De oorlog, ja. En als je met z'n allen in de supermarkt loopt, en dan moet je jezelf afvragen: als je in die uh, laars kijkt wat daar allemaal ligt en hoe gezond is dat allemaal. Ja, ja. Dus dat, is dus dat de hele ja. voedingindustrie gewoon manipuleert eigenlijk. En, uh, ja. Het is een, een, een de wordt er steeds een moeilijker de eten, wordt steeds goedkoper, het slechte eten wordt goedkoper. en de, go de, go de, ja, de, de gezonde eten wordt steeds duurder. En dat, ja. uh, dat is allemaal een beetje de, ja, dan moeten we als een consument daar goed op opletten. Dat is echt zo inderdaad. Ik, uh, in Amerika is het zo dat je hamburger is goedkoper dan een paprika. Ja, dus die kant gaan we een ja. beetje op eigenlijk. Dat is extreem. Frank hier in de studio vindt het goed nieuws, maar volgens ja, mij is het nee, natuurlijk dat heel slecht. Het goed nieuws. <laughs> nee, nee, nee, helemaal niet goed nieuws. Nee, is natuurlijk, uh, ja, die kant gaat wel een beetje op. Maar Ramine, on onwijs bedankt voor je voor, voor je ja. bijdrage en een hele Dag fijne nacht nog. Dankjewel, Jullie ook succes daar. Bedankt. Dag. Ja, in de studio uh, heb ik nog steeds Lisa Lusink en uh, ook, ik heb het nu helemaal uitgeschreven, Tommaso Whoa, yeah, <laughs> met heel veel O's en heel veel A's, anders vergeet ik het weer. <laughs> en Frank en de rest van de band natuurlijk, van Sir James. Uh, nog meer live muziek, wat hebben jullie voor ons in petto? Chapel heet het volgende nummer. Chapel. Ja. En waar gaat het over? Over een uh, kapel. Dat was. deed uh, het Ja, dat, ja. Uh, uh, <laughs> nee, nou, Het gaat eigenlijk over, over het maken van toekomstplannen. Zou je wel kunnen zeggen. Die uh, niet per se... Uh, uh, ja, niet per, je, je redt het niet per se. Het is een soort verlangen naar iets, iets dat je heel graag wilt uh, bewerkstelligen. Maar dat uh, niet per se lukt. Of niet per se bestaat. Het is een heel vaag verhaal. Misschien moeten we maar gewoon gaan zingen. En vooral even met de titel. Maak me Het is een vrij concreet verhaal wat, wat je algemeen moet maken. Dus het gaat eigenlijk over iemand die, die zijn geliefde verliest aan zelfmoord. En daar, daar op een hele vreemde manier... daardoor in bepaalde gewoontes raakt eigenlijk. Dus gewoon echt dezelfde wandeling blijft maken. Dezelfde gedachten blijft hebben. Dezelfde dingen blijft afvragen. Waardoor hij in een loop terechtkomt. Heavy. Hmm. En, en, dan, en dan dat wat de maal zou zijn erachteraan. Dan, okay. dan heb je... Dan heb je hem, denk ik. Oké, okay, yeah. ja. Uh, ja, uh, ja, ik dacht, ik hou nog een beetje positief. Maar, ja. uh, maar het, is nee, we wel een, het is wel ben een, een Major. Ja, dat ben. speelt toch? Ja. ja. Nou, we, we gaan luisteren. Is dat niet een Major? Maakt niet uit. De band discussieert nog eventjes <laughs> verder. Ondertussen <laughs> lopen Tomaso en Frank ook naar hun instrumenten. En de rest van de band die zat al klaar. Uh, Sir James hier live in de studio met hun nummer Chapel. along the chapel Where you could see the ocean God, I love that dress I'd love to catch a glimpse of it You'll find me when it's done A prince of fiend It's the James hier live in de studio. Het is wel echt uh, heel erg mooi. Ja, mooi. Ja, de, de, de uitleg was uh, uh, uh, ingewikkeld, maar uh, nu we het gehoord hebben, denk ik uh, dat het weer wat meer duidelijk maakt. Dus, uh, ja, nee, uh, heel erg tof. Ja. Uh, we hebben het over gewoontes deze nacht. En Aan de telefoon heb ik uh, Tal Aman. Goedenacht. Hi. Hi. Ja, goedenavond. Jij hebt ook een uh, gewoonte, hè? Uh, ja, dat, uh, dat is waar. Uh, ja nee, uh, mijn gewoonte is dat ik uh, elke ochtend ontbijt eet bij de HEMA. Elke dat ochtend? Is, uh, ja, elke ochtend, Ja. ja zondag <laughs> niet, maar ja, dan uh, zijn ze dicht. Ja, en de rest van de week eet jij daar dus elke ochtend, daar doe jij ontbijt? Ja, ja, de ochtend is wel het moment uh, voor ontbijt natuurlijk. Maar is het een gewoonte of is dat... het een hele bewuste keuze dat je dat doet? Of is het gewoon ingeslepen en doe je dat nou, het het is eigenlijk van bewust uh, naar een vrij onbewuste drang gegaan, eigenlijk. Ja. En uh, daarbij is eigenlijk ook een soort uh, ja, een heel gek verschijnsel opgetreden: dat ik dus soms uh, mijn eitje met bacon uh, eet en ja. soms ook zonder. Oké, okay, dus er zijn nog wel variaties in je gewoonte. Ja, nou, dat is daar enigszins. Uh, bedoel, en ben jij ook eitje je doen, doen als je niet bij de HEMA kan ontbijten? Nou, dat komt nooit voor. Oh, nee, yeah. oh nooit echt voor. altijd? Oké. Okay. Kijk, ja, ken je die slogan van die... Uh, uh, toen... Uh Neil Armstrong naar de Maan ging. Toen was de slogan van de missie was failure uh, is not an option. Ja. Ja, ontbijt buiten de Hema. Ik vind het is wel is mooi. Hè? Not my option. Het gaat wel heel erg zeg, diep, diep, diep, uh, Ja, ja. ja. ja ik, ik word er bijna boos van als ik het zeg. Uh, ja. dus, uh, ja. Maar wil je hier ook mee breken, denk je nou niet? Nou, dit is eigenlijk, de slaat helemaal nergens op dat ik dus elke ochtend naar de hemel moet voor dat ontbijtje? Is dat, heb je niet zoiets van nou, vandaag doe ik gewoon thuis een bruine boterham met kaas en basta, ik ga daar niet boos om worden, ik verbreek die gewoonte, of zit dat er niet in? Nou voorlopig niet, ik ben nu eigenlijk al druk bezig met uh, stoppen met roken, dus dat vind ik echt wel uh, uh, één ding ja, je, niet uh, alle gewoontes breken, nee. want uh, nee ja, te veel verandering, dat is natuurlijk ook nooit goed. Nee. Nou ja, dat ja, kost te veel moeite, nou ja. denk ik. Maar het kan natuurlijk wel zijn, als je in één keer je hele patroon verandert... dat je dan misschien ook makkelijker kunt stoppen met roken... en dan dat je dat ontbijtsmorgens niet meer zo nodig hebt. zou je willen veranderen? Het ontbijt, bedoel ik. Ja, maar als het zo structureel, dat je zelfs boven... als je het gaat missen, dat het zeg maar zo'n belangrijke missie wordt... Ja dan, dan, ja, dan weet ik niet in wat voor staat je bent als de HEMA ja. een keer dicht is. Nou ja, <laughs> ja ik, ik denk, mensen zoeken ook gewoon een betekenis in hun leven, dus kijk, als je dat kan vinden in de, in de afwisging tussen uh, eitje met beken en eitje zonder beken, dan ja, vind ik het ja. eigenlijk ook wel heel wat. Nou, nou, het heeft wel zijn charmes inderdaad, ja, deze toch? gewoonte. Ja, ja, zeker. Nou, ik vond het leuk dat je ons uh, ontbelde met je gewoonte. Bedankt. Ja, nee, dankjewel. Ik vond het leuk om in de show te zijn. Ik heb nog één laatste vraagje. Ja? Um, uh, aan, uh, aan de jongens van Sir James eigenlijk. Ja. Doe uh, doen jullie ook aan uh, verzoeknummertjes? Uh, dat, uh, dat ligt er aan wat we daarvoor terugkrijgen, Tal. Uh, en een ontbijtje ik, bij de HEMA gaan we het niet voor doen, denk ik. Uh, <laughs> ontbijtje bij de, bij de Ikea. Ik, uh, ik dat, is, dat is goedkoper toch? Nee. Dat zijn die Zweedse balletjes. Ja, nou ja nou, goedkoper. Dat gaan we, gaan we maar, niet voor je? Welk verzoeknummer ja. heb je? Uh, hoe heet het? Uh, take me to Funky Town. <laughs> <lacht> Dan wordt hij hard gelachen. Um, nou ja. We gaan het ook even overleggen. Misschien dat het ooit in ons repertoire nog terecht komt. Take me to ja. okay, we zullen erover nadenken. Ga, ik ga de hele aflevering kijken nu. Kijk, heel goed. Kijken kan ook op radio1.nl. Bedankt voor ja, bellen Tal. Ik ben ik mee bezig. Graag gedaan. We hebben het over gewoontes vannacht. We gaan er zo even uit voor het nieuws. Maar daarna zijn we gewoon weer terug. Dus als u zegt... Ik heb ook nog een gewoonte en u zit thuis te luisteren. Misschien een gewoonte die u gewoon wilt vertellen... of een gewoonte waarvan u zegt, nou, daar zou ik eigenlijk wel mee willen breken. Beide zijn we naar op zoek. U mag bellen 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer, 0800-1121. En als u liever anoniem blijft, mag het natuurlijk ook via de mail nacht.eo.nl. Of op Twitter, daar zijn we te vinden met een hashtag, dit is de nacht. En wij zijn zo bij u terug met live muziek en nog veel meer gewoontes. Na het nieuws van 4 uur...